8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. De orkaan die over de Filipijnen is geraasd... heeft een deel van het land totaal vermoest. Ik spreek zo met correspondent Michel Maas... die inmiddels op de Filipijnen is gearriveerd. Nu ook het laatste nieuws. Het NOS-journaal met Dorot Negers. Drie dagen na de orkaan Hayan komt de hulpverlening op de Filipijnen maar moeilijk op gang. Reddingswerkers kunnen de rampgebieden niet bereiken, wegen zijn geblokkeerd en vliegvelden zijn verwoest. De autoriteiten zeiden gisteren dat er zeker 10.000 doden zijn gevallen, maar functionarissen ter plekke zeggen dat het dodental nog veel hoger kan uitkomen. In Nederland bespreken de samenwerkende hulporganisaties vanochtend of er een nationale hulpactie voor de slachtoffers moet komen, vertelt SHO-directeur Grotenhuis. Giro 555 is eigenlijk een actie van, van Nederlanders die zeggen uh, hier voel ik mij door geraakt, hier wil ik wat aan doen. Ja, en wat we dus kijken is of we samen met de omroepen in staat zijn om, uh, en of de actie groot genoeg is, genoeg leeft in Nederland om te zeggen van nou met elkaar vinden we als Nederlands volk dat we hier wat aan willen doen. Dat gaan we in de loop van de ochtend bekijken. Het Rode Kruis en Cordate Mensen in Nood hebben al een Giro-nummer geopend. En Haiyan is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm en in het noorden van Vietnam aan land gegaan. Daar lijkt de schade mee te vallen. Dit jaar hebben tot nu toe ruim 1200 zwartspaders... hun verzwegen vermogen opgebiecht bij de Belastingdienst. Het gaat om een totaalvermogen van zo'n 550 miljoen euro. In september werd een fiscaal gunstige regeling in het leven geroepen... voor zwartspaders die zich willen melden bij de fiscus. Wie zichzelf voor 1 juli volgend jaar meldt, hoeft geen boete te betalen. Normaal gesproken bedraagt de boete 30 procent van de ondoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 worden de regels verder aangescherpt. De boete bedraagt vanaf dan 60 van de ondoken belasting. De 30 Greenpeace-activisten die vastzitten in Rusland... zijn vanochtend overgebracht van Moermansk naar Sint-Petersburg. Transport van de 30 mannen en vrouwen begon vanochtend om 5 uur. Begin deze maand werd al aangekondigd dat ze zouden worden overgeplaatst. De 30, onder wie twee Nederlanders, zitten sinds september vast... na een protestactie bij een boorplatform. Bij een explosie en een brand in Brummen in Gelderland zijn twee doden gevallen. De explosie was even na één uur vannacht boven een eetcafé en een partycentrum, vertelt de brandweer. En de eerste auto die aankwam, die zag je inderdaad een uitslaande brand. Je heeft gelijk twee ploegen naar binnen gestuurd, geprobeerd naar binnen te sturen, want je kon op dat moment niet naar binnen. Maar de jongens die hebben zich daar weggebaand, hebben de brand geblust, maar ze hebben ook twee slachtoffers gevonden. En dat zouden twee Poolse werknemers zijn. De oorzaak van de explosie in Brummen is nog onbekend. In de haven van Antwerpen is een giftige stof uit een container gelekt. Dat gebeurde op een schip dat in een dok lag. 21 mensen zijn gewond geraakt, van wie er twee slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk om wat voor stof het gaat... en ook niet hoe het lek in de container is ontstaan. Volgens de gemeente Antwerpen is er geen gevaar voor de wijdere omgeving. De premier van Libië heeft de bevolking opgeroepen om te helpen... in de strijd tegen de gewapende milities... die sinds de val van Gaddafi op veel plaatsen de dienst uitmaken. Ze hebben havens en olievelden in handen. Bij gevechten vallen dagelijks doden. Premier Ali Zaidan zegt dat zijn regering in geldnood komt... als de bezetting van oliefaciliteiten niet ophoudt. De treinen bij Borne rijden weer. De reparatie van het spoor die dit weekend werd uitgevoerd... werd in de loop van de nacht afgerond. Meld ProRail. Daarna zijn twee werktreinen overheen gestuurd... om te testen of alles werkt en dan met name de beveiliging goed functioneert... En dat was zo, dus iets na vijf uur vanochtend kon de eerste reizigerstrein gelukkig weer overheen. Afgelopen woensdag veroorzaakte een ontspoorde goederentrein bij een Schade aan het spoor. Over een afstand van vier kilometer. Duizenden dwarsliggers zijn sindsdien vervangen. En vooraf had ProRail al laten weten dat het herstel een race tegen de klok zou worden. Het weer is droog, het kan mistig zijn. Het oosten maakt kans op wat zon. En verder is het bewolkt vandaag. Vanmiddag gaat het in het westen regenen. 9 graden wordt het. De wind uit het zuiden trekt flink aan. Bij zee tot krachtig of zelfs hard. Morgen meer regen en weinig verandering in temperatuur. We gaan naar de verkeersinformatie. René Passet, is het nog veel drukker geworden? Ja, we naderen de 300 kilometer, Lara. Mm. Het is een drukke spits dus. Veel ongelukken. De meeste en langste files vinden we rond Amsterdam en Rotterdam. En in het zuiden. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven bijvoorbeeld. Daar is het vastgelopen tussen Gratem en Kelp en Oler. 6 kilometer na een aanrijding. Op de A10 Noord tussen de afrit Voudendam en de Tunnel, 5 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. De weg is vrij gelukkig. Dat geldt ook voor de A12, Den Haag-Utrecht. Daar liep de file bij de Meern op tot 13 kilometer en de vertraging tot een uur. Maar het wordt nu allemaal wat beter. Dat kan ik helaas niet zeggen over de A15, Rotterdam-Gorkum. Die snelweg is dicht na een aanrijding met minstens 10 auto's... tussen Hardingsveld, Giesendam en Gorkum. Er staat 14 kilometer file achter. Uitwijken kan door de borden U20 te volgen. Aan de andere kant van de vangrail, dus richting Rotterdam... staat voor Hendekido Ambacht 7 kilometer. Dat heeft er weer te maken met zijn ongeluk op de A16... bij knoopend Ridderkerk. De weg is wel vrij, maar vanuit Breda nog 8 kilometer file... De A58 springt er ook uit, Breda-Tilburg. Daar zaten vanochtend 11 kilometer file tussen Bavel en Goorlen. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Gelderop problemen... door uh, twee ongelukken met vrachtwagens. De weg is wel vrij, maar er zaten nog wel 6 kilometer file. Geen treinen tussen Utrecht en Driebergen-Zeist... en minder treinen tussen Utrecht en Houten. Door uitgelopen werkzaamheden is dat. Hou rekening met een uurvertraging. En het is niet gemakkelijk om bij het rampgebied op de Filipijnen te komen. Dat hoort u zo van onze correspondent Michel Maas.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 Het NOS Radio 1 journaal. Het Lara Rensen. De Filipijnse stad Tacloban is compleet verwoest. Bewoners staan in de rij om te vertrekken, zegt deze verslaggever. Outside Tacloban Airport, hundreds are queuing in the pouring rain in the hope of boarding a flight out of hell. Op zoek naar een vlucht om de hel te verlaten. In de Filipijnen zijn door de Orkaan mogelijk 10.000 mensen om het leven gekomen. Correspondent Michel Maas is inmiddels in de Filipijnse hoofdstad, Manila. Michel, wat is het laatste nieuws? Is er al meer duidelijkheid bijvoorbeeld over het aantal slachtoffers? Nou nee, het aantal slachtoffers blijft oplopen. Er zijn overal uh, nu hulpverleners een beetje aangekomen. En wat die aantreffen, dat is uh, ja, hetzelfde, hetzelfde beeld. is overal dat de hele kuststreek is verwoest. Hele dorpen en steden zijn echt... Watgewst door het water, en tussen de puinhopen liggen de lijken van tientallen honderden en vermoedelijk vele duizenden mensen. En wat wordt er gezegd over de hulpverlening op dit moment, Michel? Want eh, ik kan mij voorstellen dat iedereen nog bezig is om ja, bijvoorbeeld familieleden te vinden. Ja, dat is zo. Er staan dus uh, lange rijen van mensen die het rampgebied willen ontvluchten. Maar aan deze kant staan uh, rijen en vechten mensen om een ticket om richting rampgebied te gaan. Om te kijken hoe het met hun familieleden is. Want uh, ze hebben dus al dagen niks van ze gehoord. En iedereen is een beetje in paniek, wil weten hoe de toestand is. Hoe, uh, wie er nog leeft en uh, wie er is omgekomen. En uh, ja, dat, dat maakt dat er hier uh, aan deze kant van de ...van de lijn ook een enorme chaos is. En de hulpverleners die zitten daartussen. Die, die proberen naar het gebied te komen. Maar de mogelijkheden zijn beperkt. Vliegvelden zijn kapot. Er kunnen alleen maar heel beperkte militaire vliegtuigen landen. Met schepen, dat duurt allemaal wat langer. Dat, dat duurt lang en dan komen ze aan... En er zijn heel veel wegen, zijn nog altijd geblokkeerd door omgewaaide bomen, door puin, door uh, omgewaaide elektriciteitsmasten. Dus het, het is heel moeilijk werken daarvoor. Ja, en het is natuurlijk belangrijk dat journalisten verslag doen van, van de ramp. Uh, is het voor jou mogelijk om überhaupt het rampgebied te bereiken? Nou, we gaan er komen, dat is zeker. Uh, we hebben net uh, tickets kunnen bemachtigen voor een vlucht naar Cebu. Uh, dat is uh, in, in het rampgebied eigenlijk al maar... Uh, Cebu zelf is minder getroffen. Uh, dat is een beetje het knooppunt van waaruit ook de hulpverlening... naar de zwaarst getroffen gebieden gaat. En uh, ja, daar vandaan proberen wij met een boot... morgen dan dat eiland Leiden te bereiken. Het zwaarst getroffen eiland uh, in de regio. Oké, okay, dus uh, Michel Maas zakt in ieder geval af naar het zuiden, naar Cebu... en zal dan proberen om bij Leyte te komen. Um, de Duitsers... Uh, dat is toch een van de landen, vele landen, dat noodhulp uh, geeft aan de Filipijnen-Duitsland. Voor de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle is dat bij een ramp van deze omvang niet meer dan vanzelfsprekend. We zijn ook uh, dabei het die volgen van deze te Westerwelle wil het leed in de Filipijnen zo snel mogelijk helpen te verlichten. En vertelt wat Duitsland in eerste instantie concreet aan hulp biedt. We werden zunächst 500.000 euro als soforthilfe zur Verfügung stellen. Een team des THW is nu op de weg. Er zal direct 500.000 euro worden vrijgemaakt voor noodhulp. En een team van technici is onderweg naar de Filipijnen, zegt Westerwelle. Later zal hij bekijken wat er nog meer aan hulp nodig is. Op het vliegveld van Frankfurt is de hulporganisatie World Vision druk bezig. Een vliegtuig vol te laden met spullen voor het rampgebied. blankets World Vision we supplies Behalve dekens en plastic zeil gaan er met dit vliegtuig ook medische en technische goederen naar de Filipijnen, vertelt een medewerker van World Vision. En dat hoorde u, hun pressie van de Duitse hulp aan de Filipijnen. Hoe zit het eigenlijk met de Nederlandse hulp? We hebben eerder al gesproken met de Stichting Samenwerkende Hulpinstanties, Organisaties, de SHO. Um, maar dichter bij huis, in het Overijsselse zoals ze heten, staat Mark-Robin Visser. Uh, jij staat ook tussen de hulpgoederen voor de Filipijnen. Maar hebben ze daar nu wat aan, denk je? Nou, dat is natuurlijk de grote vraag. Ik sta hier nu met een stapeltje onderbroekjes in mijn hand. Ik zal het even aan Truus vragen. Ja, is dat. Zitten ze daar nu op te wachten, Truus? Nou, uh, luister, dus ze hebben even niks. Dus of het nou een onderbroek is of uh, iets anders. Er is totaal niks. De mensen moeten onder puinen uit. Moeten ze hun eigen spullen bij elkaar zien te krijgen. Nou, in zo'n situatie, hoe kun je nu iets ja. uitzoeken? Ja. Ja, dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Ja, is gigantisch moeilijk. Daarom zeg ik, van, de mensen kunnen beter ons uh, helpen met goederen sturen... Ja. wat in een doos verpakt zit, ja. kunnen we zo in de container uh, stoppen... Ja. en dan sturen naar de Filipijnen ja. toe. Want dat is beter dan, uh, ja. Ja. Ja. Ja. dan nu. Ja. Dus, uh... Zegt Ruus, als, als, als de broer van uw man niet in de jaren tachtig missionaris in de Filipijnen was hadden wij hier nou niet gestaan, hè? Nee, daar had ik u niet ontmoet. Nee. En dat is toch weer heel jammer. Dus dan toch maar weer goed. Ik loop eventjes naar, naar Jo. Uw broer was missionaris en die vroeg op een gegeven moment aan jullie... help eens wat. Hij vroeg ons op uh, begin augustus 1990 om wat te doen voor de mensen in Bagio. want die waren getroffen door een aardbeving. En nu staan we in Heten in een enorme loods... Tussen computerschermen die jullie nog moeten inpakken. En uh, kleding die inmiddels wordt uitgezocht en uh, zakken die worden volgestouwd. Ja. Hoeveel containers sturen jullie per jaar naar de Filipijnen? Wij versturen vier à vijf, veertig voetcontainers per jaar naar de Filipijnen. 40 voet, dat, is, dat zijn die grote dingen? Dat zijn die grote bakbeesten ja. van 13 meter lang. Ja. Ongeveer 65, ja. 75 U bent er zelf ook nog onlangs geweest. En de, de vliegtickets voor de volgende reis liggen alweer in de la. Die hebben we inmiddels nog niet binnen, maar we hebben wel betaald... Ja. en die zijn wel besteld. Maar gaat dat lukken, denkt u? Nou, dat zou het sowieso lukken. Of we, nu naar de, we gaan wel naar de Filipijnen. Of we dus uh, direct de eerste twee weken al naar Taklaban kunnen, dat is even de vraag. Ja, ja. Maar goed, ja. misschien via een omweg. Ik loop even terug naar de... Ja, dit is de sorteertaal van de het want hier, worden, hier wordt op dit moment de kleding gesorteerd. Dat zijn de zakken die de mensen inleveren. Is het wat, mevrouw? Ja hoor, er ja? hele mooie spullen tussen. Waar let u nou op? Op de kleding schoon zijn en gestreken zijn en... Uh... Ja, heel zijn. Bent u zelf wel eens in de Filipijnen geweest? Nee, nee, nee? dat heb ik te ver weg. Dat is te ver weg? <laughs> dat, dat, dat, maar zo kunt u toch een steentje bijdragen. Ja, de wist. Ja, en ja. vooral nu met overstroming. Ja. Het is heel erg. Ja. Dus... Zegt Truus, en er kan nog meer bij. Ze ja, kunnen naar de website. Ja, ja, ja. Hè? Ja. En uh, zullen we het maar even gewoon zeggen. Hier, de Dorpsstraat nummer 1F. Ja. Kom maar op met die spullen. Nou. Truus heeft die... nog een lijstje. Ja, ik heb nog een uh, groot verlanglijstje. Ja. Goederen voor de ziekenhuizen verband, je kunt het niet voorstellen wat ze allemaal daar nodig hebben. Alles is weg. Voor de scholen, de kinderen in potlood, ze hebben geen schriften meer. De inventaris van een huis. Nou, noem het allemaal meer. maar op. Ja. Is er ook niet meer. Ik zou zeggen aan de luisteraars, kijk vooral even op jullie website. Hè? Ja. Dat heb ik op mijn weblog ook uh, gezet. Ja. En dan gaan we nu nog verder. Uh, laat die mensen alsjeblieft niet uh, in deze situatie zo achter. Dankjewel, Truus. Tot straks. Tot straks, Mark Robin Visser. Daar vanuit heten en zijn weblog is te zien via nos.nl. Even naar onder scrollen. René Passet, hoe is het op de weg? Op de A15 is het nog steeds niet best... want de snelweg is dicht van Rotterdam naar Gorkum... na een ongeluk met meer dan 10 auto's. Tussen Hardingsveld, Giezendam en Gorkum is de afsluiting. De file, deels in de afsluiting, is 15 kilometer. Dat wil je niet. Dus rij om vanaf Klaubert-Ridderkerk... door de borden Gorkum en Oosterhout te volgen. Daar rijdt je over de A16, de A59 en de A27. Altijd bij Rotterdam, bij Klaubert-Ridderkerk... een lange file vanuit Breda op de A16. De weg is wel weer vrij, maar nog wel 8 kilometer. En opvallend een ongeluk bij op het Hoevelakel op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Daar loopt het nu vast. Er staat nu drie kilometer. De linker is dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. We melden al eventjes eerder in deze uitzending dat de dertig Greenpeace-activisten die in Rusland vastzitten... vanochtend zijn overgebracht van Moermansk naar Sint-Petersburg. Nou, we vragen ons natuurlijk af wat dat betekent. Daarom naar Moskou, naar correspondent David-Jan Godvoix. David-Jan, waarom zijn ze overgeplaatst? Nou, laat me eerst even vertellen dat ze nog niet zijn overgebracht. Ze zijn onderweg. Ze zijn vanochtend kennelijk om een uur of vijf lokale tijd op een trein gezet... Maar het is een, een behoorlijke afstand van, van Moermansk naar, naar Sint-Petersburg. Dus ze komen daar waarschijnlijk pas morgen rond het middaguur aan. Um, de, op je vraag van uh, waarom die, die overplaatsing... Ja, volgens de Russische autoriteiten, omdat het makkelijker is... om zo'n zo redelijk grote groep gevangenen in Sint-Petersburg onder te brengen. Dat is een grotere stad, er zijn meer faciliteiten. En bovendien zitten daar heel veel consulaire vertegenwoordigingen. Dus dat maakt het voor de diplomaten makkelijker... om contact te houden met, uh, met, met de gevangenen.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 moet eerlijk zeggen dat ik een gevoel heb dat dat best eens een keer zou kunnen gebeuren. Maar dat is nergens op gebaseerd. Dus daar moet je hier vooral niks van aantrekken. Nee, maar er zitten wel een paar, een paar belangrijke data aan te komen. Op 22 november doet natuurlijk het zeerechttribunaal in Hamburg uitspraak... over de zaak die Nederland, die voorlopig voorziening die Nederland heeft aangevraagd. Daar vrijlating van de gevangenen en het van de ketting halen van het schip... En op 26 november, dus vier dagen later... Um, verloopt de voorlopige hechtenis voor deze 30 mensen. Dat betekent dus dat er opnieuw een, een rechtszaak komt. Uh, dat er opnieuw voorlopige hechtenis opgelegd moet worden voor twee maanden. In afwachting van een rechtszaak. Dat is als de procedure loopt zoals die uh, zou moeten lopen. Maar ja, we weten dus niet precies wat er, wat er gaat gebeuren... Het zou, uh, deze overplaatsing zou een opmaat kunnen zijn voor vrijlating. Maar nogmaals, zeker weten, doen we dat absoluut niet. Goed, dankjewel. David Jan, Godvoort.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 Was dat. Het is negen minuten voor, half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We blijven bij muziek, want Amsterdam had er sinds 2007 voor gelobbyd... en betaalde er 200.000 euro voor. Met als resultaat een live-uitzending van de MTV European Music Awards... allemaal gisteravond in het Ziggo Dome in Amsterdam. Popsterren zoals Katy Perry, Bruno Mars en Eminem... traden op voor duizenden enthousiaste fans. Verslaggever Karin Alberts mocht naar binnen en keek haar ogen uit. Ze worden ongeduldig. De duizenden fans die hier soms al urenlang staan te wachten voor de ingang van Sigo Maar dan is het moment daar. De rijen beginnen te bewegen. De deuren gaan open. En jawel hoor, ze mogen naar binnen. En wat volgt is een gelikte show vol glitter, vuurwerk, laserlampen, dans- en zangacts. Handig wordt gebruik gemaakt van de verschillende podia. Zodra de camera's met een artiest mee verhuizen naar een volgend podium schieten mannen tevoorschijn met bezems die glitter wegvegen... en anderen die een vleugel of een drumstel neerzetten. Binnen twee minuten is het podium dan klaar voor een volgende artiest. En ook het publiek is een studie waard. Veel strakke, hyperkorte rokjes, blote schouders, zwaar opgemaakte gezichten. Want ja, de presentatie beloofde het al. Iedereen, maar dan ook iedereen, loopt de kans om in beeld te komen. En miljoenen huishoudens zien je dan. Een beetje genoten? Uitstekend. Ja? Uitstekend, dankjewel. Ja, het was ontzettend leuk. Echt uh, super tof om mee te maken een keer. En welke artiesten sprong eruit, wat jullie betreft? Ik vond uh, Eminem echt super goed. Ja. En Katy Perry was ook echt een heel leuk optreden. Hallo. Hoe was het binnen? Geweldig. Echt ja. helemaal te gek. Dat was heel leuk. Yes. Wie was het leukste? Wat was het leukst? Um, ja, alle ex waren geweldig. Ja, Bruno Mars was wel leuk. Ja, en mijn cybers blijft altijd verrassen natuurlijk. Hoor ik het goed, een iets wat schorre stem. Heb je hard ja. staan brullen? Ja, tuurlijk. Had je een goede plek? Ja, perfect. Ik ga staan plaatsen, dus voor het podium. Ja, ja ze kon ze bijna aanraken. Precies. Heel veel foto's en video's gemaakt. Was het leuk? Ja, ja het was heel leuk. Ook heel mooi. Heel mooi decor. Wat was nou de topartiest wat jullie betreft? Ja, Katie. Katie Perry. Ja? Dat was echt. Ja, leuk. dat vond ik wel echt een van de mooiste. Ook zeg maar. Hoe ze de optreden deed en zo, was echt heel gaaf. Zweef in de lucht. was echt heel gaaf. Ja. Hadden jullie al van tevoren een beeld hoe het zou zijn binnen om er in het echt bij te zijn? Nee, maar ik had het heel anders verwacht. Als je het op televisie ziet, is het heel anders dan dat je het in het echt ziet. Maar je krijgt gewoon kippenvel als je het ziet. Dat is wel heel gaaf. En, en wat is nou leuker? Voor de buis of in de zaal? Hier ja, zo natuurlijk. Ja, dat geeft gewoon een kick. Ja. We zijn niet Hoe was de show? Oh, we zijn nog niet binnengeraakt, maar we gaan wel naar de afterparty hebben jullie al die tijd hier buiten de kous te wachten? Ja, wij waren te laat met onze ticketten. je had een kaart? Ja. En je mocht niet naar binnen? Nee. En, en hoe kwamen jullie dan te laat? Um, dus we, zijn, we stonden hier al heel lang en dan hebben um, we beslist om te gaan eten. Maar dat is uitgelopen en we waren te laat terug en daardoor mogen Wat we er? niet meer binnen. We dachten, doordat we tickets hadden, dat we ja. wel binnen mochten nog. Maar uh, het mag niet meer. En, en hoeveel hadden ze gekost, die tickets? Um, ze, we hebben 95, 95 euro normaal. Maar uh, mogen, uh, we mogen meisjes tegenkomen. En uh, die kennen de bodyguard van Snoop Dogg. En uh, zij hebben ons op de, op de lijst gezet voor uh, de afterparty. Dus we zijn toch nog een beetje gelukkig. Dan. Nou, Veel plezier met de afterparty Dank dan, dan maar. Dank je wel. wel. Nou, we zijn benieuwd of ze naar binnen zijn gekomen bij de afterparty. Verslaggever Karin Alberts was dat bij de Ziggo in Amsterdam. Dan naar het schaatsen. Een verrassing. Nederlandse schaatser Lotte van Beek was dit weekend weer goed op dreef in Calgary. Ze won zaterdag de 1500 meter in een dik persoonlijk record. En gisteren pakte ze met de Nederlandse ploeg goud op de achtervolging. En reed ze ook nog eens een nationaal record op de 1000 meter. Daar kwam ze net kort voor de overwinning. Maar toch was van Beek te spreken over haar rit. Ja, nou ja, het ging best wel goed. En net zoals gisteren eigenlijk, de eerste ronde kwam heel makkelijk. Waar ik toch, ja, meestal bij de eerste ronde wat...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 dat ze ja, in februari er pas echt staan. En uh, ja, ik denk dat het een heel mooi seizoen gaat worden. Ja, je hoorde dat ook al van Philip Koken. Hè? Het is nu aan Lotte van Beek om die vorm vast te houden. Dat kan soms heel uh, moeilijk zijn. Maar we gaan het zien. Lotte van Beek, u leest meer over haar op onze website. Moet u eventjes naar nos.nl en dan naar de sport. Als ZZP'er bent u eigenlijk twee personen tegelijk. Wie, ik? Nee, hij bedoelt jou. Ik.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 De stichting Preferente Aandelen KPN heeft de beschermingsconstructie rond het bedrijf opgeheven. De tijdelijke muur was eind augustus opgetrokken rond KPN. De stichting wilde daarmee een vijandige overname door het Mexicaanse telecombedrijf America Mobile van Carlos Slim voorkomen. Door het uitgeven van tijdelijke zogenaamde preferente aandelen werd de zeggenschap van America Mobile in één klap gehalveerd. Het wegvallen van het Mexicaanse bedrijf is voor de stichting Preferente Aandelen reden om de muur neer te halen.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 Begin deze maand werd al aangekondigd dat ze zouden worden overgeplaatst. De dertig, onder wie twee Nederlanders, zitten sinds september vast... na een protestactie bij een boorplatform. En meer dan de helft van de ondernemers heeft de afgelopen drie jaar... de secundaire arbeidsvoorwaarden van het personeel versoberd of wil dat gaan doen. Dat blijkt uit een enquête van TNS Nipo in opdracht van het Financiële Dagblad. Ondernemers doen dat vanwege de kosten... en omdat de voorwaarden volgens hen niet meer van deze tijd zijn... Vooral de dertiende maand, leaseauto's en OV-vergoedingen worden geschrapt. Dat zijn de hoofdpunten. U heeft het zelf wel kunnen voelen waarschijnlijk vanochtend. Het was koud en Michiel Zeverin van Weerplaza.nl. Handschoenen en ruitenkrappers waren nodig hè, vanochtend. Klopt, ja, niet op elke plek in Nederland. Uh, midden in de stad is het toch altijd een paar graden warmer. En ook in de kustgebieden en in het zuiden van Limburg is de temperatuur niet onder nul gekomen. Maar voor de rest van het land geldt eigenlijk dat het uh, ja, vrijwel overal licht gevroren heeft. Niet uitzonderlijk, eigenlijk zelfs relatief gezien een beetje laat. Gemiddeld gebeurt het op 30 oktober voor het eerst. En enkele keer is het zelfs al in september gebeurd. Dus met 11 november uh, zijn we zeker niet aan de vroege kant. Maar het was wel koud en uh, ja, dat hebben we allemaal gemerkt. Hoe gaat het de rest van deze week? Blijft het koud vanochtends vol? Nee, nee, ik denk dat dit de enige koude nacht van deze week is. We gaan gewoon weer op de wisselvallige tour. De herfst heeft inmiddels al de derde plek bereikt sinds 1906. Van natste herfsten. En mm. er komt nog meer millimeter bij. Uh, op dit moment schitterend weer in Nederland. Flinke zonnige periode, een paar wolkenvelden, heel rustig weer... en de temperatuur is aan het opkrabbelen, geen mist meer. Maar in het noordwesten is al wel bewolking zichtbaar... en die bewolking gaat in de loop van de dag alleen maar uitbreiden houden het, denk ik, tot de avond droog. Misschien een enkel spatje aan het einde van de middag in het noordwesten. En vanavond, dan krijgen steeds meer regio's met regen te maken. Morgen dan een totale regendag. Geen extreme hoeveelheden, maar meer bewolkt, grijs en druilerig. Dus uh, wat dat betreft uh, heel ander weer dan wat we vanochtend hebben. Temperaturen daarbij, nou, vandaag zo'n uh, 9 tot 10 à 11 graden. En morgen is het echt waterkoud, 7 tot 10 graden smiddags. Dankjewel, Michiel Severin. Dan door naar René Passet... Gaat het inmiddels wat beter, bijvoorbeeld op de A15, René? Ja, dan gaat het zeker beter, want de weg is zojuist vrijgegeven, Lara. Ah, mooi. Van, ja, Nou die 15 kilometer filenolweg krijgen... tussen Hendekido Ambacht en Gorkum vanuit Rotterdam. Uh, op, de, op een andere route van het westen naar het oosten, de A12... hadden we eerder vanochtend ook een ongeluk. De weg is vrij, maar tussen Gouda en Woerden, 11 kilometer. En op de rijbaan naar Den Haag staat tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld... 9 kilometer door een kapotte auto. Twee rijstroken zijn daardoor dicht. Weer een ongeluk bij Muiden op de A1 Amsterdam... Amsterdam-Amersfoort, 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En de A50 Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein in aanrijding. Er staat nu een korte file. Dat zijn wel de opvallendste files van de 50 die er op dit moment staan. Denkt u aan nieuwe kozijnen of deuren?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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We praten u al de hele ochtend bij over de toestand op de Filipijnen. Natuurlijk voornamelijk op de zes eilanden die zo zijn getroffen. Um, het Centrum um, Informatie en Documentatie Israël, daar ga ik het zo meteen over hebben. Ronnie Naftani vertrekt er. Maar ik wil eerst met u naar um, de Nederlander Joop Smit. Die heeft uh, acht jaar op de Filipijnen gewoond het midden van de Filipijnen is het zwaarst getroffen door de orkaan. En dan met name het eiland Leyte of Leite, zoals ze zelf zeggen. Joop Smit, goedemorgen. Goedemorgen. U bent anderhalve maand geleden teruggekeerd naar Nederland. Um, ja. U woonde waar? Wij wonen uh, op een 35 kilometer ten, ten westen van Tacloban. In een klein dorpje, dat heet Barugo. Dat is dus behoorlijk dicht bij het zwaarst getroffen Tacloban. Ja, dat klopt. Heeft u al contact met uw familie gehad daar? Nee, er is uh, helemaal geen contact mogelijk. De, alle stroom is weg. Uh, er is, uh, de de telefoonmasten die, die zijn denk ik ook allemaal kapot. Ik weet, ik weet het niet, maar er is niks geen contact mogelijk. Hmm. En, en wie zit er daar uh, nog die u kent? Nou, Ik ben dus getrouwd met een, met een Filipijnse, 17 jaar geleden. En haar hele familie woont in, uh, in het dorp... En uh, ja, dat, we hebben dus al uh, de hele weekend zitten we met twee, drie computers zitten we te proberen op allerlei sites om contact te krijgen. Of via via, of, maar er is helemaal niks mogelijk. Ach, en u weet dus ook niet uh, hoe het is in het dorp, in Baruko. Nee. Want wat, wat, wat, wat denkt u als het op 35 kilometer ten westen van uh, Tacloban ligt? Want Tacloban zelf, uh, daar schijnt echt niets meer overeind te staan, hè? Ja, daarom denk ik dus ook dat dat het bij ons ook uh, vrij heftig moet zijn geweest. Omdat uh, ten zuiden van ons daar ligt dus de stad Ormok. En daar is het ook flink tekeer gegaan. En wij zitten er een beetje tussenin. Mm. Ja. Want die orkaan is, uh, de tyfoon is echt recht over die eilandengroep heen gegaan. Hè? Dwars doormidden. Ja. Mm. Denkt u dat degenen die het um, overleefd hebben ja, toch snel weer de draad kunnen oppakken? Uh, dat denk ik niet. Uh, het is op zich is het een heel positief uh, volk. Uh -huh. Maar uh, dat eiland, ze leven daar eigenlijk alleen maar van, uh, van kokos en, uh, en rijst. En dat is dus allemaal kapot. Alles ligt zo'n beetje plat. Dus om de, voordat die bomen weer uh, vruchten gaan geven, daar gaat, gaat jaren overheen. Want dat hele eiland uh, wordt bevolkt door voornamelijk landbouwers? Ja, er is niks geen in industrie eigenlijk. Is alleen, het is alleen kokos en rijst. Ja. En, en daar leven ze zelf van, of is het, wordt dat ook geëxporteerd? Uh, de, die kokos, dat wordt gedroogd, dat vlees. En dat gaat dan, uh, daar wordt olie uit geperst. Mm -hmm. En dat is voor uh, gebruik in eigen land, maar het wordt ook, uh, wordt ook geëxporteerd. Ja, dus het is ook een inkomstenbron voor ze. Ja. Ja. Um ja hoe, hoe, U zegt het al, ik probeer dat vanuit Nederland te volgen met, met computers... maar dat lijkt me ontzettend lastig. Vooral ook omdat u geen contact kan krijgen met de mensen die daar zitten. Ja, we zijn dan op zoek op sites zoals uh, Twitter en Facebook... om uh, informatie te krijgen van, van wie dan ook... Mm -hmm. die, uh, die contact heeft gekregen met iemand die dus uit die regio komt... en die naar een andere stad is gegaan, bijvoorbeeld naar Ormok of Cebu... waar dus wel stroom is en wel communicatie... om dan via hun erachter te komen... Hoe de situatie in Bareko is. En is het u gelukt om mensen al te pakken te krijgen dan die misschien daar geweest zijn? Nou, we hebben één persoon via via die dan uit Amerika die heeft dan gehoord. En dat, dat het in Berocco meevalt. Wat, wat schade, ja, wat schade betreft niet, maar dat, dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Oké. Okay. Maar hoe betrouwbaar die, die informatie is, dat weten we dus niet. Nee, maar dat zou misschien u wat hoop kunnen geven. Ja. En uw familie. Maar misschien ook wel valse hoop. Ja, ja daar heeft u weer gelijk in. Uh, um, toen u daar woonde. Want het is een gebied waar regelmatig orkanen voorkomen. Hè? Um, ja. Heeft u dat meegemaakt daar? We hebben uh, Drie jaar geleden hebben we daar een tyfoon meegemaakt. En dat was dan niet, niet zo sterk als deze. Maar toen lag uh, alles ook al plat. Alle bananenbomen, heel veel kokosbomen. Heel veel van die huisjes. De meeste mensen daar die hebben huisjes van bamboe. Uh -huh. En uh, dat lag allemaal plat. En hoe lang heeft het toen geduurd voordat mensen weer een normaal leven konden opbouwen? Daar ging ook ruim een jaar overheen. Ja. Want voordat die, dat, voordat die bomen weer vruchten gaan geven, dat, dat, daar gaat gewoon een hele lange tijd overheen. Ja, en en... en uh, in al die tijd hebben die mensen dus gewoon, uh, ja, het gewoon heel moeilijk om aan eten te komen. Maar is daar toen wel hulp ge, geleverd? Nee, niks. Niet? Niet. Nee. Nou meneer Smit, ik hoop dat het nu anders zal zijn. En ik hoop ook dat u snel wat hoort van de, de familie van uw vrouw. Ja, dat hopen wij ook. Joop Smit, fijn dat u eventjes bij ons wilde vertellen over uw ervaringen. Dank u wel. Oké, okay, bedankt. Het is tien minuten over half negen. We luisteren naar het NOS Radio 1 journaal. We laten de Filipijnen even los. Als u meer wilt lezen over het laatste nieuws bijvoorbeeld... dan kunt u terecht op onze website nos.nl. Later in dit uur uiteraard ook nog meer over de toestand op de Filipijnen. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël... dat de belangen behartigt van Joods Nederland... bestaat vandaag 40 jaar. Het gezicht van het centrum is natuurlijk nog steeds Ronny Naftaniel. En vanmiddag stopt hij bij het Sidi na 37 jaar. En hij is hier bij me in de studio, meneer Naftaniel, Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Um, dat moet een hele vreemde dag voor u zijn... want u viert het bestaan en tevens neemt u afscheid. Ja, dat is ook uh, wel heel erg onwennig... Maar het is ook wel plezierig om vandaag uh, ja, tientallen, misschien honderden mensen de hand te schudden. Die uh, achter uh, CIDI al die tijd hebben gestaan, die ons hebben gesteund. Dus uh, dat is ook wel het mooie van deze dag. Is het een afscheid met ergens ook wat pijn in het hart? Ja, natuurlijk. Uh, aan de ene kant mis ik niet de verantwoordelijkheid uh, om zo'n organisatie ja, uh, economisch overend te houden. Maar aan de andere kant uh, alle politieke contacten. En eh, ook zelfs wel een beetje de spanning die met eh, Israël en met de Joodse gemeenschap te maken heeft. Want er is altijd wat. Joden, ja, Jews are news, zeggen ze vaak. En ik, eh, U zal werd voor wel... nogal wat dingen gebeld geloof ik, hè, meneer Navdani, ook door ons. Ja, ik voelde me vaak een soort brandweerman. Ik, eh, die moest uitdrukken als er weer een rampje in het Midden-Oosten gebeurde. Maar goed, ik ben niet eh, weg. Eh, ik blijf nog bij een aantal andere organisaties actief. Maar het CD gaat door zonder mij. En dat zal ook heel goed gaan, denk ik. Ja, nou dat mag ik toch aannemen. Of ja. bent, u, bent u onvervangbaar misschien? Dat kan ook. Nee, dat is geen mens. En ik ben ook blij dat we ontzettend veel geïnvesteerd hebben in de jonge mensen. Er is een jongerenorganisatie van het CD, CEO. Waar echt honderden jongeren doorheen zijn gegaan. En op allerlei maatschappelijke plaatsen terecht zijn gekomen in Nederland. We hebben onze stempel ook op dat dat niveau gezet. Ja, en voormalig journaliste Esther Voet gaat u opvolgen. Ja, dat Hoe gaat zij ze... dat doen? Gaat zij dat anders doen, denkt u? Dan, ja, dat, dan u het heeft... dat zou u aan haar moeten het vragen. Het is een ander, ander type ja, volgens het mij. Is dan een u totaal, bent. Het is natuurlijk een totaal ander type, maar uh, ik heb een soft landing gehad, zoals dat heet. Ze is al een uh, jaar geleden, meer dan een jaar geleden, uh, aangetreden. Eerst als adjunct. En uh, in maart is ze al directeur geworden. Mm. Uh, heb ik heb nog een beetje geadviseerd. Nou, in dus het zal wel in de eerste jaren nog een beetje in mijn sporen gaan. Goed. Belangrijke drijfveer uh, voor u was volgens mij de vergoeding van, uh, aan de Joodse gemeenschap. Na de Tweede Wereldoorlog. Um, wat heeft u daarin bereikt? Heeft u daar alles in bereikt wat u wilde? Ja, je kan natuurlijk nooit het verdriet wegnemen van mensen. Voor wat ze hebben verloren. En de, de emoties. Uh, en, en het persoonlijke ongemak wat er allemaal gebeurd is. Maar... Wat we wel hebben bereikt is dat heel veel gestolen... Joodse bezittingen zijn gerestitueerd. Het gaat nog tot de dag van vandaag door. Met de teruggave van kunst bijvoorbeeld. Ja, ik moet meteen aan de Vondst in München denken. Ja. De schilderijen. Daar. Nou Ja, dat zou best kunnen dat daar ook nog weer... voormalig Nederlands-Joods bezit bij zit. Er wordt alweer gekeken naar het bureau... via het bureau Herkomst gezocht wat dat zou kunnen betekenen. Uh -huh. Maar goed, in die tijd heb, heb ik er mede met andere mensen voor gezorgd dat zo'n 400 miljoen euro... van de banken, van de regering, van de verzekeraars en de beurs... teruggekeerd is naar de Joodse gemeenschap. En ja, dat heeft mij inderdaad heel veel goed gedaan. En ik denk ook het Joodse leven in Nederland... omdat een deel van dat geld ook geïnvesteerd is... in uh, activiteiten van de Joodse gemeenschap. En dat bloeit ook weer. Er zijn toch zo'n 50.000 joden in Nederland. En je ziet dat er allerlei culturele en religieuze activiteiten plaatsvinden. En dat nou ja, zo'n 20, 30 jaar geleden zouden mensen zeggen... nou, het gaat niet goed hier. Maar uh, de Joodse gemeenschap bloeit weer. En dat is mooi om naar terug te kijken. Ik ken u niet anders dan iemand die altijd heel precies formuleert. Hè? Is, is, dat ook, is dat nodig in, uh, uh, als voorzitter van het Sidi? Dat, dat zijn, gaat vaak ook om moeilijke kwesties. Hè? Ja, dus het is ook nodig. Want al heel gauw worden mensen gebrandmerkt. Of als terrorist of als antisemiet. Uh, en dat zijn zwaar beladen begrippen. En daar moet je het heel voorzichtig... Heb je dat als voorzichtig... moeilijk ervaren in uw tijd als... Uh... Ja, nou, absoluut. Uh, je moet ontzettend goed oppassen... dat je iemand die op een behoorlijke wijze kritiek levert op Israël... niet onmiddellijk bestempelt als antisemiet bijvoorbeeld. En Wij hebben altijd geprobeerd dat heel erg goed uit elkaar te houden. En natuurlijk mag je ook iemand die kritiek op Israël levert bestrijden. Op normale wijze, in allerlei gevallen. Maar wees voorzichtig. Brandmerk mensen niet. Het conflict is al moeilijk genoeg. Heeft u ook het idee dat um, de kleur van het CD door de jaren heen veranderd is? Dat het CD misschien wat milder is geworden? Ja, Dat zeggen sommige mensen. Misschien komt de mildheid ook met, met de, de oude, <laughs> oude dag. Ja, <laughs> <laughs> maar nee, uh, ik denk dat het conflict ook wat duidelijker is geworden. Vroeger was het, uh, je bent voor Israël of voor de Palestijnen. Tegenwoordig zijn er veel meer nuances mogelijk. Je kan voor Israël zijn en voor de Palestijnen. En ik vind eigenlijk dat Sidi voor beide is geweest. Wij zijn voor een twee-staten oplossing. Twee staten voor twee volken. En eigenlijk is het conflict niet langer een conflict... van Israëli's tegen Palestijn, Palestijnen tegen Israëli's... maar beide tegen die mensen die geen vrede willen. En Sidi moet kiezen voor de mensen die wel vrede willen oud-directeur, kan ik dat al zeggen, van het CD? Ja dat, ja, dat kan echt gezegd worden. Want Esther Voet heeft mij al opgevolgd. En ik was alleen nog senior advisor. Senior van... advisor. <laughs> nu voormalig senior advisor. Ja, dus naar nou, vandaag. Dank u wel, meneer Naftani. Graag gedaan. René Passet met de verkeersinformatie. Het wordt allemaal wat beter, Lara. Maar nog steeds wel 53 files, 240 kilometer. Maar het hoogtepunt ligt achter ons. De meeste en de langste files staan rond Amsterdam. En dan vooral op de A1 en de A6 blijft het druk. Utrecht en in het zuiden. Een paar dingen die er uitspringen. Op de A1 met Muiden is een ongeluk gebeurd vanuit Amsterdam. Dat levert vijf kilometer file op. Op de A12 Den Haag-Utrecht gaat het een heel stuk beter... nu de weg weer vrij is. De langste file staat nu naar Den Haag... tussen Blijswijk en Den Haag-Malieveld, elf kilometer. En de A15 Rotterdam-Gorkum. Bij Sliedrecht-Oost nog steeds elf kilometer file... na die kettingbotsing met meer dan tien auto's. Het is allemaal van de weg af. De laagstaande zon levert dat file op op de A76... geleen naar Heerlen, bij Schinnen vier kilometer. In de ochtend en avondspits... Het NOS Radio 1-journaal. Suriname moet zo snel mogelijk een justitieel onderzoek instellen... naar de nieuwe aanklacht tegen Dino Boutersen. Dat zegt Sandra uh, Kapersat Santokki. Oud-minister van Justitie en Politie van uh, Suriname. Leider ook van de grootste oppositiepartij van Suriname. De zoon van de Surinaamse president zit vast in New York... voor drugsmokkel en wapenbezit. Afgelopen vrijdag werd bekend dat hij na een undercoveractie van de VS ook beschuldigd wordt van voorgenomen steun aan terreurbeweging Hezbollah. Oud-minister van Justitie en oud-politiebaas Santokki... gaat ervan uit dat het verhaal van de Amerikanen klopt. Dino kan volgens hem niet in zijn eentje hebben gehandeld. De grote vis die zit nu gevangen in een cel in New York. Maar de kleintjes die zwemmen nog rond in Suriname. En daarom moet het OM een strafrechtelijk onderzoek beginnen, zo vindt Santokki. Ik denk dat de zaak zo ernstig is... dat juist de procureur-generaal, op grond van haar onafhankelijkheid... maar meer nog, Amerika is een bevriende natie. We hebben een bilaterale samenwerkingsrelatie. Ik vind dat je in deze zaak gezamenlijk moet optreden... Justitie Suriname en Justitie Amerika... om deze zaak van internationaal terrorisme, zoals de aanklacht Lui... tot de bottom te onderzoeken... En dat alles zichtbaar gemaakt wordt en dat hier ook een, een strafrechtelijk onderzoek gestart wordt. Niet iedereen in Suriname is ervan overtuigd dat Amerika eerlijk spel speelt. De Surinaamse regering bijvoorbeeld liet al eerder weten te geloven... dat de arrestatie van de zoon van de president onderdeel is van een complotscenario... om de vader van de verdachte zwart te maken. Waarom zou de VS anders zoveel moeite hebben gedaan om juist Dino Boutussen op te pakken... Als je betrokken bent bij internationale criminele activiteiten... gaat men op jouw munten. Dat hebben we ook in Suriname gedaan. Toen hij ook in Suriname betrokken was bij criminele activiteiten... hebben we hem aangehouden. Is hij vervolgd? Is hij veroordeeld? Maar als hij daarmee doorgaat... dan ga je inderdaad ook de internationale justitie tegen jou krijgen. Dus ik denk niet dat het iets is waarbij men specifieke recht op een persoon. Ik denk dat het aan die persoon zelf ligt... en zijn betrokkenheid bij nationale en internationale grensoverschrijdende criminaliteit... dat die constant in beeld komt... President Boutersen liet al eerder weten... aangeslagen te zijn door de arrestatie van zijn zoon. Maar, zo zei hij, Dino is 41 en verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Dit weekend was het minister Winston Lakin van Buitenlandse Zaken... die reageerde op de nieuwe aanklacht tegen de zoon van. Opmerkelijk daarbij was dat de bewindsman niet inging... op de daden van het individu Dino Boutersen. Suriname is tolerant en vredelievend... en neemt afstand van welke vorm van terrorisme dan ook. Het is heel belangrijk dat er geen ruimte daarvoor is in ons zijn. Het niveau van, van met elkaar integreren... dan moet iedereen beseffen dat Suriname het wijze waarop wij zijn... nooit ruimte kan hebben of geen enkele wijze raakvlak kan hebben... met enige vorm van terrorisme, omdat dat niet onze levenshouding is. Misschien is er nog hoop, want minister Lakin looft in zijn algemeenheid... de goede samenwerking met de Amerikaanse justitie. Suriname heeft niets te verbergen. We weten dat er op, op politioneel gebied en in onze inlichting een hele nauwe samenwerking is met de Verenigde Staten. En ook met deze ambassadeur hebben we het traject verder gezet en nogmaals geaccentueerd dat uh, alle deuren openstaan. Dat onze staatsoverzekering, we willen all the way gaan met de. Omdat we kibiri weet je, We willen juist tonen aan de wereld: daar waar we zwak zijn, komen ze mee helpen. Of die roep om hulp aan de Amerikanen er nu ook in de zaak Dino B zou komen... dat konden wij, journalisten, helaas niet aan de minister voorleggen. Lakens sprak het volk en de pers namelijk toe in een videoboodschap. En vragen? Die konden niet worden gesteld. Ook niet door onze correspondent dus, Harmen Boerboom. Hij uh, maakte deze bijdrage vanuit Parimariboom. U kent zowel winkels als Blokker, Xenos, Bart Smit, eh, Tuincentrum, Overvecht. Ze behoren allemaal tot het grote Blokker-concern met 26.000 werknemers. Maar Blokker heeft het moeilijk. De omzet en winst dalen. En sinds de dood van topman Jaap Blokker, dat was in 2011, lijkt het bedrijf een beetje stuurloos. Gisteren is ondernemer Jaap Blokker overleden. Hij was de sterke man achter de Blokkerketen. Onder zijn leiding kreeg de Blokker Holding ook andere ketens in handen. Het was wel het overlijden van een van de retail-iconen van, uh, van Nederland. Een man die de touwtjes ook heel strak in handen had in zijn concern. Dat is wel wat, uh, wat mensen zeggen. Had hij de zaak eerder over moeten geven aan anderen? Wellicht Wel. Maar weet je, dat zijn wel hele lastige processen natuurlijk. En je moet ook de goede persoon vinden. De winst loopt voorst terug, de, de omzet loopt terug. Wat is hun probleem? Als je kijkt naar Blokker als keten... het zit niet meer helemaal bovenin ons uh, hoofd als we ergens naartoe gaan. Dus ik denk dat daar misschien een beetje ja, aantrekkelijker moet worden... dat het uh, uh, weer leuk is om naar, uh, naar Blokker te gaan. We gaan nu naar de HEMA, naar de Action, naar Weekamp, naar Bol... Ja, maar we gaan ook nog steeds heel veel naar blokkeren. Dus eh, als je kijkt naar hoe hun omzet daalt en hoe de markt daalt... natuurlijk wil je dat je groeit, eh, maar onze markt groeit niet. Action is daarin eh, misschien één van de uitzonderingen. Dat is omdat zij helemaal aan de onderkant van de markt zitten... een supermarktconcept hebben toegepast... en ook nog een beetje ervan profiteren dat het gewoon chic is... om met een tas van Action te lopen. Ik hoorde gisteren iemand zeggen, blokker is een beetje mutserig geworden. Ze verkopen nu hetzelfde als zeven jaar geleden. Nou, ik denk niet dat dat waar is. Hè. Ik, de, de winkels hadden misschien wat spankelender kunnen zijn, meer bij de tijd kunnen zijn. Uh, de, de mensen misschien in een ander uniform dan wat ze vandaag aan hebben. Maar ja, we lopen net langs de blokken, er stonden gewoon vijf mensen in de rij hè, bij de kassa. Hier in de Kinkerstraat in Amsterdam, daar zit de Action. Budget Store, Kruidvat, uh, Intertoys, blokkers, ze zitten er allemaal. Heeft u gezien hoe druk er bij de Action is? Ja, bij de Action waren drie kassas open en er stonden ook wat uh, mensen in de rij. In het financiële dagblad zei iemand vorige week uh, verbazingwekkend dat een bedrijf van deze omvang zo onprofessioneel wordt geleid. Ja, ik vind dat heel erg slap om uh, iets dergelijks in een krant te zetten en dan niet je naam en toenaam erbij te zetten. En ik kan me nauwelijks voorstellen dat daar mensen gewoon rustig in hun stoel zitten en denken van nou we wachten wel af wat er gebeurt. Dat gebeurt natuurlijk niet. Ze zijn ook bezig. Zij snappen dat ze zich moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit. Wat betekent dat? Nou, als je kijkt naar het aantal winkels dat je hebt... Nou, dan zul je je daarover af moeten vragen of je die nog allemaal nodig hebt. Ik weet niet hoeveel mensen er ze eruit moeten gooien... maar minder winkels is ook minder mensen. Niels Suiker is vakbondsbestuurder van FNV Nou, Net als veel bedrijven in de detailhandel... heeft Blokker erg veel last van de crisis. Mensen hebben een contract voor een bepaald aantal uren. Blokker wil dat ze fors minder uren gaan werken. Ook horen we dat er veel wisselingen zijn in de top van Blokker. Verkoopdirecteuren of inkoopdirecteuren... die na een jaar alweer weggaan dat ze zijn binnengekomen. Sommige kenners zeggen het bedrijf is een beetje stuurloos. Nou ja, dat is wel... Iets wat wij terug horen van onze leden. Maatregelen worden ingevoerd, worden weer teruggedraaid. Uh, dus die verwarring, die, die herken ik wel. Verwacht u binnenkort uh, een hele slechte mededeling? Nou, Blokker heeft de afgelopen periode al een aantal ingrepen gedaan. Zo is het hoofdkantoor van Marskramer uh, al gedeeltelijk gesloten. En Blokker heeft wel uh, enorm veel filialen in Nederland. Dus ook bij uh, sluiting van een aantal winkels lukt het vaak nog wel om mensen intern te herplaatsen. Maar we kunnen niks uitsluiten. Dat zei Niels Suiker van FNV Bondgenoten. Ja, natuurlijk heeft Jeroen Schutteijzer eh, ook nog gesproken. geprobeerd te praten met de Blokker Holding. Maar hij was niet welkom op het hoofdkantoor in Laren. Blokker wil geen commentaar geven. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Anouk Thijssen, goedemorgen. Goedemorgen. 70 tunnelbouwers die werken aan de tunnel van de A2 in Maastricht hebben recht op een nabetaling van zo'n 2 miljoen euro aan achterstallig loon en onterecht ingehouden kosten, blijkt uit onderzoek van FNV Bouw op basis van loonstroken, meldt de Volkskrant. Een maand geleden kwam aan het licht dat de Portugese betonvlechters en timmerlieden die aan de A2-tunnel werken worden uitgebuit door het Ierse bedrijf Atlanto Remac. Volgens de vakbond gaat de uit nog altijd door, zonder dat de overheid en andere opdrachtgevers ingrijpen. De Rotterdamse rechtbank is straks het toneel van een protestactie van advocaten. Gehuld in Toga protesteren ze om elf over elf... tegen bezuinigingsplannen van de regering, is op de site van RTV Rijnmond te lezen. Ook andere regioomroepen berichten over de staking. RTV Oost bijvoorbeeld schrijft dat het om een ludieke actie gaat. Rond twaalf uur verzamelen zich in Almelo een groep advocaten... om protestgeluid te laten horen. Omroep Brabant spreekt Sander Arts van Single Advocate in Breda. Hij is een van de stakers en had vandaag eigenlijk twee cliënten moeten verdedigen. Ik heb uh, mijn cliënten duidelijk uitgelegd wat er aan de hand was... en ze hadden er begrip voor, al dus arts. De toekomst van de groep asielzoekers in het zogeheten vluchtkantoor in Amsterdam... is opnieuw ongewis. Straks bepaalt de rechter of zij het kantoorpand moeten verlaten... al dus RTV Noord-Holland. De vluchtelingen zwerven al ruim een jaar door Amsterdam. Sinds begin oktober bivackeert de groep in een gekraakt kantoor aan de Weteringsgans. De eigenaar van het pand, het farmaceutische bedrijf Bayer, wil het pand nu terug. En het is een goed moment om een huis te kopen. Dat zeggen woningmarktdeskundigen tegen Omroep West. De rente en de woningprijzen zijn laag. Deskundigen verwachten dat de prijzen niet veel verder meer zullen dalen. Daarnaast stijgen de huren, waardoor huurhuizen duurder worden dan koopwoningen. Anouk, dankjewel. Je moet weer rennen. Ja, ik ren weer even naar de andere kant. Ja, naar de regio's waar u al veel van hoorde zojuist. U kunt daar Anouk Thijssel horen als nieuwslezer. En zo dadelijk natuurlijk het journaal. Met doen wat hier op Radio 1. En na 9 uur gaan we weer schakelen met de Filipijnen. En Duitsland neemt 5000 Syrische vluchtelingen op.